Buitenlandminister Veldkamp zegt dat hij voortaan beter met andere ministers gaat overleggen. Deze week kwam hij met een kritisch voorstel voor een onderzoek naar Israël. Maar de PVV zegt dat ze daar van tevoren niks vanaf wisten. En die partij staat juist altijd achter Israël. Om verwarring te voorkomen zal Veldkamp voortaan beter communiceren als het over Israël gaat. Een aantal ministers heeft aangegeven graag gezien de gevoeligheid van het thema... eerder en breder en beter te worden geconsulteerd. Dus dat had anders moeten? Nou, ik heb wel toegezegd dat ik uh, vervolgstappen uh, ook uh, goed en tijdig in het uh, kabinet aan de orde zal stellen. Normaal is het zo dat alle leden van het kabinet hetzelfde standpunt innemen en dat ook naar buiten uitdragen. En de communicatie ging hier dus even mis. In Assen stonden vandaag twee verdachten van de kunstroof... in het Trend Museum voor de rechter. Heel veel zijn we niet te weten gekomen... want de verdachten hebben namelijk niks gezegd over de zaak. Justitie gaat er niet vanuit dat de kunstgatten zijn omgesmolten... zegt de persofficier. Dat de uh, kunst zou zijn omgesmolten voor het goud... dat is een scenario waar wij op dit moment niet van uitgaan. Dus het zou nog ergens zijn? Dat is wel waar we van uitgaan. We kunnen natuurlijk nog niks uh, uitsluiten... want zolang we niet weten waar het is... zou het inmiddels ook in andere handen gevallen kunnen zijn. Maar het oorspronkelijke plan was wel om... Uh, en dat is wat we nu al zien in het onderzoek om die kunst te gaan verkopen. In totaal staan er zeven verdachten in beeld voor de kunstroof. De medewerkster van het Belgische spoor heeft meer dan een miljoen euro achterover gedrukt. Ze rommelde met de facturen en sluisde op die manier geld van een spoorwegmuseum door naar haar eigen bankrekening. De fraude kwam aan het licht in de maand dat ze met pensioen zou gaan. Ze moet nu al het geld terugbetalen. Al wordt het wel heel moeilijk, want ze heeft een groot deel al uitgegeven aan een gokverslaving. En Nederland blijft maar winnen in de Vuelta. In de zesde etappe was Marianne Vos vandaag de snelste in de sprint. Bredewold houdt het lang vol. Vos komt ernaast. maar komt ze er ook overheen? Vos, een klein verschil. Een kleine voorsprong. Waar Bredewold lijkt nog terug te komen. Het is een millimeter sprint geworden, maar... Ik denk dat de jury het heeft moeten zeggen. Ik weet het niet. Vos wint. Uh, Vos wint. Oké, okay, nou, toch uh, goed getimed. Maar het was wel even spannend nog, hè. Hey? Het is al de vijfde Nederlandse ritzegen in de Vuelta en de rode leiderstrui is ook voor Nederland. Demi Vollering staat bovenaan het klassement. Het weer dan nog droog en zonnig met heel soms wat stapelwolken bij een graad of 21 nog. Morgen in het noordoosten wat bewolking. In de rest van het land wordt het zonniger bij 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file op de Noord-Hollandse snelwegen. Je hebt zo'n 10 minuten vertraging op de A6... vanuit Muiden naar Lelystad bij Lelystad... A7, Zaanstad Hoorn. 10 minuutjes bij Purmerend. 10 minuten extra uh, lang doe je er ook over op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Bij Knop in Zaandam 4 kilometer file. A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen, 7 kilometer file met een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging, doordat de rechterrijstrook dicht is bij Knop. Nieuwmeer. Op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar Koenplein. Dat is dus de binnenring van de A10 Zuid. Vanaf afrit Watergaasmeer rijdt het langzaam. En op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer bij Amsterdam-Hemhavens.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 in the rain, cause everybody dancing, looks like a superstar, the bells will strike at midnight, of Alcazar, so if you want my Stay and give it to night Baby turn around Let me give you innovation de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe NAVO-norm van 5% moet gaan gelden vanaf 2032. Dat is de wens van NAVO-topman Rutte, zei premier Schoof vandaag. De nieuwe paus, Leo XIV, wordt beschuldigd van het toedekken van misbruik. Een Amerikaanse slachtofferorganisatie zegt onder meer... dat hij geen onderzoek liet doen naar misbruik in Peru... Minister Faber wil geen geld meer vrijmaken voor uitjes van asielzoekers. Ze wil met het COA gaan praten over het schrappen van het complete activiteitenbudget. En het weer nog zonnig. Vanavond en vannacht blijft het droog. Ook morgen zon. En dan kan het 23 graden worden. I'm I'll be the best your head up in the air here we go